Het is middernacht, begin van zondag 19 januari. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Boven Nederland was rond kwart over negen een heldere meteoor te zien. Een stuk ruimtepuin dat verbrandde in de dampkring. Hij had een staart en een witte, groene of blauwe kleur. De meteoor was enkele seconden te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Groningen, Utrecht, Overijssel en Zuid-Holland. Volgens de volkssterrenwacht in Buslo ging de meteoor in noordelijke richting... en is hij verdampt boven de Noordzee.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 Vitesse heeft in de strijd om de landstitel op het nippertje gewonnen van Peck Zwolle, het werd 2-1. De club uit Arnhem is nu weer koploper in de eredivisie. AZ won ruim van NAC met 3-0. RKC Groningen eindigde in gelijke stand, 1-1. En ook Heerenveen en Roda speelden gelijk, 2-2 werd het. Het weer. Vannacht raakt het bewolkt en in het zuidoosten valt soms wat regen. Ook overdag bewolkt en plaatselijk motregen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Na het weekend wordt het kouder. Het is vaak bewolkt en er valt soms wat regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit Amsterdam van het uh, Roommate Hotel Aitana. Waar ik prachtig uitzicht heb over het ei en over een groot stuk van Amsterdam. En ik kijk naar buiten en ik kijk al heel lang naar buiten. En ik was maar aan het opletten, maar ik heb geen grote lichtbol gezien. Ik heb de meteor helaas niet kunnen aanschouwen. Maar dat maakt de avond niet minder, want we hebben een mooie gast in deze prachtige hotelkamer. Uh, hij presenteert momenteel EZ, oftewel Economische Zaken. programma op Nederland 2... Hij is hoogleraar journalistiek in Groningen. Hij is onderzoeksjournalist. En bovenal is hij schrijver van het boek De Prooi: De ondergang van ABN Amro. Ik heb het over niemand minder dan Jeroen Smit. En dat vind ik echt gek. Want uh, ja, het is een prachtig boek. Het wordt een prachtige serie. En hij is uh, hoogleraar journalistiek. Dus ik moet op mijn woorden letten. Bijzonder goede avond. Hallo, goede Dag Jeroen, ik ben ja, Patrick. Uh, nou, uh, we gaan even de kamer rond. Tenminste, ik heb gehoord dat jij uh, uh, niet van uh, hotelkamers hoort. Van uh, hout, want normaal gezien mag je uh, blijven slapen. Maar jij doet dat niet. Nee. Jij, uh, jij gaat naar huis weer hier in Amsterdam. Ja, ik ga lekker naar huis. Ja. Terwijl dit toch een hele mooie ja, kamer is. Het is. Een hele mooie kamer, ja. En, en ja, we ja. staan hier nu bij het bed. Maar ja. als je dan dit bed ziet, dan wil ja. ik toch graag weten: ja. waarom ben jij geen hotelkamer liever hebben? Nou, dus wel heel lang ben ik dat geweest, maar ik ben inmiddels 51. En ik moet zeggen, tot, tot voor een aantal jaar terug vond ik dat altijd spannend, een hotelkamer. Absoluut. Hè? Je weet het niet. Ja, iets vreemds, iets nieuws. Wat gebeurt hier? Uh, inderdaad, uh, nou ja. Wat komt op me af? Wat ga ik beleven hier? Weet je dat? Maar sinds een aantal jaren ik slaap gewoon het allerliefste. Het aller, aller, allerliefste in mijn eigen bed. Want dan slaap ik het beste. En dat heeft te maken met dat bed. Want het is een fantastisch bed. Het is het beste bed van de wereld. Maar het heeft ook te maken met het feit dat het thuis is. Het is het nest. En daar zijn drie kleine kinderen. Mijn vrouw. Ja, ik slaap gewoon het liefste. Als het even kan. Ja, sorry, het spijt me. Maar heb je wel mooie avonturen beleefd in die hotels waar je vroeger wel in sliep? Ja, ja, ik vermoedde dat die vraag. komt. Ja, nou ja, dat valt op zich ook wel mee. Dat zit natuurlijk voor een heel belangrijk deel in je hoofd. Maar ja, er, er gebeurt er, natuurlijk. Er zijn herinneringen. Er zijn herinneringen. Er zijn, er, zijn, ja, er zijn herinneringen. Nou moet ik natuurlijk als goede journalist de vraag stellen: wat voor herinneringen? Ja, ja, jeetje. Nou, lang, lang geleden, bijvoorbeeld in New York, uh, uh, uh, ja, uh, is het me wel eens overkomen dat, er dan, dat, je, dan, dat je dan uitging en dat, er dan, dat je dan iemand tegenkwam en dat je dat je daar uh, opeens uh, verliefd op werd. En, uh, uh, en, dan, en, en, en dat, dat is zo'n soort herinnering, zal ik maar zeggen. Dat is ja? prachtig. Ja, dat is lang geleden, maar ja. uh, dat is prachtig. En uh, in dat vreemde, zal ik maar zeggen... en dat, dat, dat, dat, dat onbekende, dat avontuurlijke... dat was er toen ook echt. Dat is, dat is dan zo'n herinnering. En zo zijn er misschien nog een paar. Uh... Maar ben je het avontuurlijke kwijt? Nee, helemaal niet. Nee, dat niet. Nee, nee, nee. nee. Ik ben journalist... Als je als journalist het avontuurlijke kwijt bent. dat is ook je nieuwsgierigheid, toch? Avontuur en nieuwsgierigheid liggen bij elkaar. Nieuwsgierigheid. Uh, zorgt ervoor dat je. steeds probeert weer iets nieuws te ontdekken. ergens achter te kijken. tegels te lichten. Dus dat. nee, dat zit diep. Dat zit diep. Maar het avontuurlijke op dat stuk. op het stuk van. nou ja, um, ja, dat stuk. Het stuk van, het, van, de, van de. Het jongen, Wie kom zijn, ik tegen? Hè? Wie kom ik tegen? Hè? Ik ga hier naar de bar beneden. En. Ja. Wat. Hè? <laughs> nee, het daar, openstaan. Ja, ja nee, daar heb ik, dat is. Nee, dat, dat, dat, nee, dat is echt. Euh, nee, dat is lang geleden. En, nee, nee, ik slaap echt het aller, allerliefst in mijn eigen bed, Patrick. Dat kan is er niks heel goed meer Nou, we gaan hier ja. even zitten. Maar jij geeft uh, lessen in journalistiek. Je bent hm. hoogleraar in Groningen. Um, en dan vraag ik me direct af. Kan je. Dat avontuur, dat nieuwsgierige... kan je dat uh, leren aan jongeren... of moet je dat gewoon van huis uit hebben? Nee, dat... Uh, nee, dat moet je hebben. Dat moet je hebben. Maar ik denk dat heel veel mensen het hebben. Uh, en uh, ik, ik, ik maak regelmatig mee... met studenten... dat dat wat bedekt is. He, dat het wat... wat, dat het wat uh, uh, uh, uh, ondergesneeuwd is geraakt. Of, of, of door opvoeding. Of door, want, en en dan, dan, dan is het de kunst om dat af, eraf te halen, af te blazen. Ik denk, de meeste mensen zijn toch nieuwsgierig? De meeste mensen zijn altijd nieuwsgierig. Ik denk dat het. Ja, Nieuwsgierigheid naar de dag van morgen, naar. naar, naar, naar het, nou, ik noem het net even, dat onbekende. Dat hebben we eigenlijk bijna allemaal wel. Dus laat ik het zo zeggen. Ik maak het eigenlijk niet of nauwelijks mee dat, dat een student uh, uh, dat niet heeft. Of niet, uh, ook niet in zich heeft. En wanneer dacht jij bij jezelf? Wanneer wist jij van... Ja, ik heb het. Ja, ik wil het. Nou, ik, ben, ik, ben, uh, ik heb bedrijfskunde studeerd in Groningen. Dat was toen een soort studie. Uh, 1981, 86 Dat was toen een keuze... Uh, ik was ook samen met een dame. Ik was verliefd geworden op de middelbare school, aan het eind van de middelbare school. En zij ging in Groningen studeren. En ik heb het ik hele jaar heb ik Nijrode, de sportacademie, een jaar naar Amerika, een jaar naar Frankrijk, van alles, allerlei opties. In twijfel, wat doen, wat doen, we doen. En toen werd ik verliefd en zij ging, ging ik ook naar Groningen. Uh, en dat heeft toen, die relatie heeft drie maanden geduurd. En uh, <lacht> toen... Uh, maar ik zat toen wel in Groningen. En ik had me ingeschreven voor, voor, voor economie. En dat werd toen sociologie. En toen werd het uiteindelijk uh, bedrijfskunde. En die, die, om even aan te geven dat, dat ik toen nog niet wist wat ik wilde. Ik, ik, ik ging toen echt nog op de golven van Van alles en nog wat mee. En kwam um, dus uit uh, bij bedrijfskunde. Nou, dat was zo'n studie die beloofde ook een beetje iets van... Uh, je kan nog alles worden, je kan nog alles doen. Er kan nog van alles uitkomen. En um, toen, uh, toen ik klaar was met die studie, wist ik al... ik had toen een stage geloof, bij een groot bedrijf, Buurman Tettero... op in Zuidoost, uh, op het hoofdkantoor. En daar heb ik toen een paar dingen meegemaakt... waardoor ik wist, nou, daar wil ik, ik wil sowieso niet in zo'n bedrijf werken. In zo'n hiërarchie. op die... Echt uh, verschrikkelijk. Dat, dat is niks voor mij. Dus, wat dan wel, met een bedrijfskundige achtergrond, consultancy. Nou, maar dan zit je al een beetje in de hoek van vragen stellen en rapporten schrijven. En, nou, toen ben ik drie jaar ben ik consultant geweest. Junior consultant. Mannetje van niks natuurlijk, want 24, wat kan je nou? Maar wel in zo'n grote lease auto. En ik verdiende substantieel geld. Maar diep ongelukkig, want dat klopte niet. De relatie tussen prestatie en beloning was zoek. Ben ik bij mezelf te raden gegaan, maar wat. wat ja. En dan was ik 6, 27, wat dan wel. Wat vind ik eigenlijk leuk aan die consultas? Nou, wat ik leuk vind, is het, is het uh, op papier zetten uh, van een advies, van een verhaal. Van een, en, en dat presenteren en dat, dat, dat stuk vind ik leuk. Nou, dan ben ik met vrienden gaan praten en nog meer praten. En toen kwam eigenlijk naar boven. Ik schrijf mijn hele leven al vanaf jongs af aan, uh, als mijn moeder jarig was, 7, 8 jaar oud, gedicht schrijven. schrijven uh, uh, Tijdens studententijd. Maar was je ja. toen, toen je 7, 8, 9, 10 was, was je toen ook al nieuwsgierig? Stelde je ook vragen aan je moeder? Ja, of? ik denk het wel. Ja, ja? ja, ja, ja dat, dat, dat, dat zeker ook. Ja, ja. Maar goed, toen maar even terug naar die. Dus toen in die consultie, ongelukkig, echt, echt ongelukkig. Wat wil ik nou echt? Nou, en toen. Ik weet nog goed, ik had twee vrienden die, eentje zat bij het Financieel Dagblad en de ander zat bij Vrij Nederland. En die zei, joh, je moet gewoon die journalistiek in. En toen heb ik gesolliciteerd in, uh, uh, 89 was dat, eind 89. Oh nee, toen heb ik eerst nog, heb ik uh, mijn baas, die, die is van het consultiebedrijf, gevraagd of ik de cursus journalistiek schrijven voor academici mocht doen aan de Hogeschool van Journalistiek in Utrecht. Journalistiek schrijven voor academici en dat mocht. Nou, eh, toen heb ik twaalf avonden en daar vielen ook een paar kwartjes. Heb ik daar gezeten en kreeg ik opdrachten en met gelijkgestemde academici die in de journalistiek wilden. Ik dacht van ja, dit is het. Nou, en toen ben ik gaan solliciteren bij het financieel dagblad. Toen dus zat er nog een hoofdredacteur, Christian Berendsen en Fred Bakker en Rien van Lent. Ik weet al die namen nog en we hadden daar een gesprek. Nou, ik ben ter plekke zo ongeveer aangenomen. Want ze waren blij met iemand die bedrijfskunde had studeert. He, want mensen die bedrijfskunde of economie studeerden... gingen niet in de journalistiek. Ja. Die, he, die, gingen de MR, in. die gingen consultancy hebben in de ja. werken, Dus ze waren blij. En, en ik had dus ook al die cursus. En dus dat ik aangetoond, of tenminste duidelijk gemaakt... dat ik het echt wilde. Dus nou, 1 januari 1990 daar begonnen. En vanaf dat moment uh, tot op de dag van vandaag is dat... Uh... Ben je journalist? Ben je, ja, in de kern journalist. Ja. Vragensteller, verhalen maken, proberen... Uh, iets te reconstrueren, te begrijpen. Maar ook schrijver en ook presentator van het programma. Van alles, ja. Maar um, je bent ook uh, leraar, ja. hoogleraar. Ja. Wat, uh, wat maak jij beter in jouw uh, studenten? Oef, um... Nou ja, ik, wat ik hoop dat er... Kijk, het zijn studenten die hebben een bachelor gedaan. He, tegenwoordig heb je bachelor, master. Dus die, je bent 18 en dan ga je een studie doen. En dan ga je eerst je bachelor ergens halen. Dat kan zijn rechten, Nederlands geschiedenis, kan alles zijn. En dan, als je je bachelor klaar hebt... dan moet je een keuze maken voor je master. Nou, heel veel gaan dan door. Die maken geschiedenis af of rechten af. Of, maar er zijn er ook gelukkig ook een aantal die denken van... Nou, nou, ik heb nu drie jaar geschiedenis gedaan... of drie jaar Nederlands gestudeerd. Of drie jaar, dat is dan mijn fantasie, economie. Komt helaas nog niet veel voor... En denk je, maar ik wil gewoon journalist worden. Dan ben je dus inmiddels zo'n 22. Vind ik ook het goede van dit systeem. Dan ben je dus 22. En dan ben je echt wat verder dan 18. Hè? Wat ik net schetst. ik had geen idee, ik ging maar wat doen. Maar dan kom je al wat dichterbij, het antwoord op de vraag... Wat wil ik nou echt? Nou, en, en, en die kunnen dan bij ons hun master journalistiek gaan doen. Ja, maar hoe maak jij ze beter? Wat nou raak goed. jij in ze? Nou, goed, maar zij, zij komen dus uit een, een, die bachelor en ze hebben dus die fantasie uh, uh, van, uh, en ook die drive om journalist te worden. Wat ik daar, wat ik, dat doe ik overigens. Ik ben maar een heel klein stukje. Er lopen daar uh, tien uh, vakdocenten rond die allemaal een onderdeel doen en een, een heel, heel, heel stuk van de opleiding. De helft van de opleiding is echte theorie. Um, maar wat wij aan de, de, de vaardighedenkant doen... zo heet dat, de skillskant... dat is ongeveer 50% van de opleiding... ja, we leren ze gewoon de basics. Het begint gewoon... En, en dat begint letterlijk met... we hebben net het curriculum, zoals dat heet... wat omgewerkt, omgegooid... en in september zijn we begonnen met... Um, ze uit te leggen... luister, geweldig dat je er bent... we gaan van jullie journalisten maken... en uh, dat begint met het nieuws te volgen. Uh, we gaan iedere dag een nieuwsquiz doen... En we gaan iedere dag een nieuwsvergadering hebben met elkaar. En dan gaan we, en je zit in deelredacties. En dan gaan jullie vertellen waar jullie vandaag een verhaal over gaan maken. En smiddags ga je dan ook dat verhaal maken. Verhaaltje, nieuwsverhaaltjes. Dus een kleine, hele, hele overzichtelijke opdrachten. Maar op die manier, uh, en dat is heel belangrijk, uh, uh, creëer je, uh, zeg maar, een. Uh, uh, een enorme uh, uh, focus op dat nieuws. Want dat is belangrijk. Hè? Dat is iets. Als je 1,22 bent en je komt uit, noem maar wat, geschiedenis. Dan ben je ah, student, je bent student geschiedenis, je hebt die notie van de journalistiek. Dan is het ontzettend belangrijk dat je dat je eh, verliefd wordt op nieuws. Verliefd wordt op het volgen van dat nieuws. En, maar jij kan dus mensen gewoon echt eh, betoveren, wat dat betreft. Nou, nee, dat is veel te... Nee, nou moeten ja, goed, jij kan doen. mensen aanraken en bevlogen maken. Dat hoop je, dat is belangrijk. En je hoopt dan dat ze dat nieuws gaan volgen. Want, zoals je ook weet, de, je kan pas um, opgewonden raken over een nieuwsfeit... als je het kan plaatsen in de context... He, als je, uh, als, he, het nieuws van Groningen nu natuurlijk is, het grote nieuws is die miljard he, die er naartoe gaat, iets meer. Nee nee, maar... nee nee nee. Het grote nieuws is de popprijs, noorderslag. Die okay, okay, nou, opposits. Nou goed. Dat weet je toch wel. Oké, okay, nee, daar ben ik minder <laughs> ah, mee. Nee, maar dat was, maar nee, dat was, nee, niet, was nee. nog maar net hoor. Maar dat punt, is een uur geleden uitgereikt. De opposits hebben in Noord-Vlach uh, okay. terecht. Uh, maar goed, maar, je, krijgt, maar wat, dat zegt mij dat, dus niks. Niks. Nou, dat is een mooi ja. voorbeeld. Dat is dan een onderwerp wat ik niet beheers. Dus dat nieuws komt bij mij binnen. Gebeurt niks. Ja. Terwijl, hè, en daar kan ik dus ook niks mee. Terwijl, um, als je, Hoewel, je hebt wel een bandje aan van een jazzclub hier in, uh, in, in, in Amsterdam. Dus je ja. houdt van muziek. Dus de opposits zou jou toch ook als muziek in de oren moeten klinken. Dit is Martin Oster en Original Grooves. Dus een vriend van me. En je heeft een fantastisch concert net gegeven... in de North Sea Jazz Club. Het was echt heel erg mooi. Hier op Vestepark ja. in Amsterdam. Ja, ja. ja. Uh, maar goed, we, moeten... we hadden het over Groningen. We hadden ja. het over... Uh, ja. nee, dus, dus, wat dus, dus, dus het is ontzettend belangrijk dat je... dat je, um, dat je het nieuws gaat volgen. Want als je het, het nieuws hebt gevolgd in Groningen de afgelopen... twee jaar, dan weet je daar die zorgen... over die aardbeving, over... over, over de gaswinning en de gevolgen daarvan... en de scheuren in de huizen. En je moet het nieuws gevolgd hebben... O, iedere dag weer om het nieuwe nieuws... om daar opgewonden van te raken. Hoe kan dat nou? Hè? Een half jaar geleden nog dit, en nu dat. En dan ga je het uitzoeken. En Wat ik hoop dat er gebeurt met die studenten... die uit zo'n bachelor komen, die, die fantasie hebben... ik wil journalist worden, en ook talent hebben... we hebben ze op, hè, want ze hebben op geselecteerd, ze hebben een brief geschreven... ze hebben een cv, ze hebben een, ze hebben een paar testjes moeten doen. Dus hè, in de, Wij denken, in de aanleg heb je het al... Uh, maar dan, en dan moet het eerste wat moet gebeuren, dat is nu de afgelopen maanden met, met, met, met hen gebeurd, ook echt gebeurd, is ontzettend leuk om te zien. Is dat ze uh, dat nieuws gaan volgen. En ook dan vervolgens opgewonden raken als er in dat nieuws is gebeurd. Want ze hebben het gevolgd. Ze zeggen: hoe kan dat nou? Nou, dat ga ik uitzoeken. En dan, uh, en, en, uh, uh, en, en ze vinden ook nu, en dat, dat moedig ik ze ook aan, ga nu nadenken over onderwerpen die je echt bezighouden. Dan ga je een dossiertje bouwen. Yeah. En uiteindelijk hoop ik, uh, en dat is heel belangrijk. Er zijn natuurlijk gelukkig nog veel kranten in Nederland. En ik hoop dat ze het nog lang doen, maar ik ben er niet altijd optimistisch over. Maar het aantal banen in de journalistiek is niet groeiende. Dat neemt af. Maar het, het, het werk is belangrijk wat verzet moet worden. Dus ik voorzie dat in de toekomst steeds meer journalisten als professionals... hun eigen uh, ding moeten gaan doen. En dat steeds minder gaan doen binnen redacties. Helaas, maar zo is dat. Um, en dat betekent dat je uh, als individuele journalist... Uh, moet zorgen dat je, ja, dat is een beetje een rare term in dit misschien een toegevoegde waarde kan leveren. Dat je iets kan, dat je verhalen kan vertellen waar behoefte aan is, die er nog niet zijn. En dat lukt volgens mij alleen als je ook een soort van specialist wordt. Dus je, je zorgt ervoor dat je alles weet van Ajax bijvoorbeeld. Of je weet alles van de gezondheidszorg in Drenthe, ik noem maar wat. Of je weet alles van oh, maar, de aardbeving. En als oh, maar je dan alles vanaf. Ik, dus ik, ik ben gewoon een beetje generalist. Ik weet van alles ja, een beetje. Die heb je ook nodig, maar niet al te veel. Want vroeger had je bij iedere krant, uh, werd hetzelfde stukje gemaakt bij ja. spreken. Dat komt toen ook. Maar tegenwoordig door online en door internet is dat niet meer nodig. Dus ik dus, moest me eigenlijk gaan specialiseren, vind je? Uh, nee, je hebt generalisten nodig. Je hebt ook generalisten nodig. Maar de, uh, uh, de ruimte daar zal niet snel groter worden. En de behoefte aan mensen die uh, heel veel kennis in hun hoofd hebben over een onderwerp. Omdat ze dat al jaren volgen. Daar heel veel van af weten. Dan komt er nieuws aan over dat onderwerp. Dat komt dan in dat hoofd. Met, met al die kennis, al die contacten, al die telefoonnummers, al die. Nou. En dan gebeurt er in dat hoofd iets. En er wordt gebeld en gezocht. En een dossier erbij gepakt. En volgens mij komt er dan iets uit dat hoofd. Een, een duidend, analyserend, reconstruerend interview, verhaal. En dat Omdat is dan, dan zo komt. bijzonder. Ja. Dat is dan zo bijzonder. Dat mensen op een gegeven moment weten van. Als ik over de gezondheidszorg in Drenthe echt wil weten hoe het zit. Moet ik hem of haar volgen. En. Um, of als ik echt weet hoe dat er met ijs aan de hand is. Nou, en daar zijn er misschien drie of vier van nodig in Nederland om dat, hè? Dus, ik, ik, Wat ik een inspirerende gedachte vind, hou ik de studenten ook voor. Luister. Het mooie van online is dat als jij iets kan. En je hebt straks duizend fans. Duizend. En een fan is iemand die zo enthousiast is over jouw werk. Dat hij of zij bereid is om één dag salaris naar jou over te maken. voor een jaar van dat werk. En je hebt er duizend. Nou, we gaan even uit van 100 euro per dag. Dat mensen 100 euro hebben gemiddeld. Ja, dat is even dan een. Dan wordt er dus 100.000 euro naar je overgemaakt. Dan heb je dus een businessmodel als journalist. Dan, heb je, dan doe je dus iets. Uh, waar duizend mensen van zeggen: dat, moet ik, dat moet, ik, daar moet ik bij zijn. En jouw specialisatie is dan eigenlijk. Economie, zeg ik dat goed? Om Onderzoek, ja, ja. bent onderzoeksjournalist en jij bent natuurlijk groot geworden met het boek over uh, Ahold. Nou, dat, nou, ja, ik heb toen en nog ja. groter geworden met de prooi, de ondergang van ABN Amro. Nou, heb ik heel veel geluk gehad, hè. Dat boek kwam op het perfecte ja, okay, moment. Goed, ja, dus wat is jouw? Wat hoe kunnen we jou uh, nou wat? Mijn, ik denk, ik, ik ben geen econoom. Um, wat mij fascineert is. Um, uh, wat, wat gaat er mis in een grote organisatie? Uh, en dan heb ik dat nu twee keer gedaan, Holt en Abin Amro... wat mij mateloos fascineert, al jarenlang... Als in, hè, ik schets net hoe ik bij het FD ben begonnen... en van mede af aan ben ik gefascineerd in slimme mensen die carrières maken, die omhoog en verder omhoog en nog hoger... en op een gegeven moment worden ze de baas. En dan worden ze verondersteld A, heel erg slim te zijn. Want ja, alleen de slimste wordt de baas, toch? Want die heeft al die slagen gewonnen. Die slim, dat, is, dat zijn leiders, dat noemen we ook onze leiders. Daar hebben we vertrouwen in. En dat dan ondanks een enorme bundeling van slimheid en leiderschap... en visie en verhalen en eindeloze presentaties met van die powerpoints... waar alle pijlen omhoog wijzen, dat het dan helemaal misgaat. En dan, dat fascineert me. Hoe kan dat nou? Er zit zoveel slimheid. Hoe kan dat misgaan? En in al die jaren ben ik ervan doordrongen geraakt. Ik heb natuurlijk honderden persconferenties meegemaakt. En zoveel mensen gesproken. Bij het FD, later bij het AD, later bij FEM. Er zit, om, om werkelijk succesvol te zijn... in dat leiderschap... gaat het ook over slimheid. Dan moet je niet bagitaliseren. Dat is belangrijk. Je moet ook goed je rekensommen kunnen maken. Je moet goed kunnen nadenken. Helder daarin zijn. Maar dat is ongeveer de helft van het verhaal. De andere helft van het succes wordt bepaald door hele andere dingen. Die zijn veel minder grijpbaar. Die zijn ook niet in economische modellen te vatten. Dat zijn ongrijpbare zaken. Dat heeft te maken met de mate waarin bijvoorbeeld andere mensen zin hebben... om naar jou te luisteren. Ja. Als, als jij heel slim bent, heb je de neiging om te denken... nou, ik ben de slimste, dus is opgelost. Dus ik leg nog één keer aan jullie uit hoe jullie het moeten doen. En dan wals je He? over iedereen. heen. En dan kan je wel slim zijn en dan heb je misschien wel gelijk. Maar de capaciteit van gelijk krijgen... Die die is minder. En die kan zelfs zo... contraproductief, ondanks al jouw gelijk... krijg je niet meer. Haken mensen af, hebben ze geen zin meer in je. Toele ik ga dus niet doen wat jij zegt. Nou, En dat vinden slimme mensen heel lastig. Want die denken, hoe kan dat nou? Ik heb het er toch goed over nagedacht. Niemand maakt die rekening soms zo slim als ik. En die begrijpen dat ook niet. Die raken daardoor gefrustreerd. Um, maar, en, en wat daar ook trouwens een rol in speelt... en dat is fascinerend succes. Dus um, hoe succesvoller je bent hoe, uh, en, na voor verloop van tijd, hè, dat succes, dat neemt toe, en dat groeit, en, uh, nou ja, uh, hoe succesvoller je bent, op een gegeven moment ga je mensen om je heen verzamelen, en je gaat steeds meer in je eigen succes, in je eigen waarheid geloven. Onvermijdelijk. Ik denk dat het ons dat allemaal in meer of mindere mate overkomt. Of je nou voetbalcoach bent of in het bedrijfsleven of in de politiek. Dus je denkt, nou, het is niet te geloven. Ik word weer applaus, nog meer applaus. Nou, dus het zal wel goed zijn wat ik doe. Nou, dan is er een vacature en dan denk je, wie zou ik nou eens naast mij uitnodigen? En dan heb je twee mensen die je kan uitnodigen en ik heb twee sollicitanten. En de een lijkt net precies op jou. En die ander is anders. Ze hebben allebei een klinkende cv dan blijkt het in de praktijk bijna onmogelijk om die ander naast je uit te nodigen. Yeah. Want jij bent succesvol. Jij denkt, blauw is de mooiste kleur op aarde. Ik heb hier eentje van oranje, ik heb hier eentje van blauw. Met die van blauw klikt het enorm. Volgens mij heeft dit bedrijf meer van mij nodig. Dus jij komt bij mij zitten. Nou, dan krijg je zo'n hofhouding. Hè? Uh, uh, ja, en het zonnekoninggedrag, gedrag, hè? dat bestaat natuurlijk uit. Hè? De, de Spiegelzaal, uh, Louis XIV, uh, ja. overal waar je kijkt zie je jezelf. Dus je creëert, en dat is een soort onvermijdelijk... dat succes geeft je de ruimte om dat verder te vermenigvuldigen. Um, uh, en dan neem je je voor natuurlijk... Nee, diversiteit en ik moet checks en balances... en de andere kant. Maar in de praktijk gebeurt dat niet. Dus die mensen, die verzamelen steeds meer mensen om zich heen... die dezelfde waarheid verkondigen. Jouw capaciteit om te luisteren naar anderen... maar ook de geluiden die om je heen hoort... wordt allemaal hetzelfde. Dus capaciteit om te luisteren neemt af. nou En dan eigenlijk is het een kwestie van tijd. Ja, dat is mijn analyse natuurlijk, dan uiteindelijk. Dan is het een kwestie van tijd... Um, want als je helemaal in je eigen gelijk zit... dan ontstaat er iets van tunnelvisie, groupthink. Dan ontstaat er een richting. Ja, en dan, dan, dan Doodlopende weg. Je ziet niks meer, je hoort niks meer van de andere kant. Dus je moet eigenlijk oranje nemen. Ja, als je blauw bent, ja. moet je... Ja, maar je dat is, dat dan is dan ongelooflijk moeilijk. Dat is, dan, dat is moeilijk. Um, maar daar word je beter van, daar word je scherper van. Die houd je met beide ja, benen op de grond. De de Wie doet dat bij jou? Mijn vrouw. Echt waar? Die is oranje. Ja, die is... Nou, die is, ja, die is uh, ja, mijn vrouw, mijn kinderen... Uh, nee, heb, hoe hoe heb, houdt jouw vrouw jou dan scherp? Uh, nou, dat begint met um, um, zeg maar een ernstige relativering van al mijn succes. <lacht> hè? Dus, uh, de, mijn vrouw staat nooit applaudisserend langs de kantlijn uh, of er uh, is uh, dus, uh, um, nee, nee. Ja, Ze vond het boek De Prooi vond ze helemaal niks aan. <lacht> Nou, dus, behal je dus, daarvan? Nou, dat is, dat is soms heel vervelend natuurlijk. Ja, dat is niet altijd leuk. Nee, natuurlijk niet. Maar tegelijkertijd... Um, uh, ja, zorgt ze er ook voor. Uh, uh, ze gaat daar niet in mee, in dat applaus. In die erkenning. Maar wat ontzettend belangrijk is... ook een paar kleine kinderen. We hebben drie kleine kinderen. en Dat relativeert ook enorm. En ik moet zeggen, ik heb ook een aantal hele goede vrienden... die. Die je al heel lang kent, al tientallen jaren en uh, die mij al, al heel lang kennen en die ook ja, niet onder de indruk zijn. Um, het is belangrijk. Maar probeer jij ook wel eens je vrouw te overtuigen van ja, maar wacht even, wat ik hier aan het doen ben, is wel goed, is wel belangrijk. Ja, ja, <laughs> zegt ze ja, nou, ja, ja. Ja, dan zegt ze ja, ja, nou goed, jongen, prima, he, uh, enjoy, maar. Um, He, dat kan ze dan ook zo constateren. Ik heb nu ook weer zo'n periode dat ik dat ik dat ik weer opeens enorm in beeld ben he, door door dat programma van de Vara EZ en dan ja. en dan word je weer voor gewoon interview de, in de krant en uh, nou ik zit nu hier en dat hangt allemaal dan met elkaar ja, ja, samen. Ik van de en dan dan even een en, wij, en, en de vijf jaar later van en, en, de vijf, vijf paal. Ja, dat is dat natuurlijk zijn eigen dynamiek. Maar ja. de, maar, maar maar dan ben je weer even, ja en dan en dan kan mijn vrouw ook tegen mij zeggen nou zo jong heb je weer lekker je applaus gehad hè? Dus even kan je even. het is wel dit is Ik ben natuurlijk ook. In die zin, ik ben journalist en ik vind het ook heerlijk om te performen. Om mijn verhalen te vertellen, om op het podium te staan. Dus ik vind applaus ook lekker. vind ik ook prettig. En zij kan dat dan heel mooi... Uh, ze ziet dat ook feilloos. En uh, nou, uh, goed voor you. Dan word je even met de beide benen op de grond ja, gezet. Ja, absoluut. Dat je goed zet. gevoel. Uh, nou, dat, op dat moment zelf is dat niet altijd een goed gevoel natuurlijk. Laten we daar eerlijk over zijn. Maar uh, als ik het uh, vanaf een afstandje overzie... dan is het wel prettig om... Uh, uh, ja, om iemand in je hele directe omgeving te hebben die je um, relativeert. En, en laat jij het uh, toe? Ja, dat is onontkwambaar. Ja, ja, ja. Nee, ik laat het ook toe. Nee, kijk, en ik weet ook dat het belangrijk is. Dus dat. dat, dat, dat um ja, kijk, en er is nog iets ja, maar anders. Kijk, hè? Jij, bent, jij bent slim iemand. En je weet wat je wil. En uh, het lukt je ook. En je, veel mensen uh, zien ook gewoon echt uh, iemand als ze naar jou kijken. Mm. Met, een, met een passie, met een vibe. Uh, een goede neus voor uh, onderzoeksjournalistiek. Um, dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt bijzelf... Ja, maar wacht eens even. Uh, het is goed wat ik doe. Ja, maar dat, dat is, want daar zit nog wel iets onder, denk ik. Um, ik denk dat een, een journalist... Uh, uh, in de kern een elementaire twijfelaar is. Uh, je probeert steeds een verhaal te maken. Je probeert steeds de werkelijkheid te pakken. En het is belangrijk dat je daarbij ook uh, veel twijfelt. Heb ik het wel? Begrijp ik het wel? Is dit wel zo? Ja, ja. He, want anders wordt het een commentaar. Ja. He, dus je moet constant denken van... ja, iemand vertelt me dit, maar is dit nou zo? Dan ga ik op zoek naar een tweede. Die vertelt hetzelfde. Heb ik nu genoeg? Ja. En zeker voor die grote reconstructies... He, voor zo'n boek als De Pooi ben ik echt een jaar... langer dan een jaar fulltime bezig. Dan heb ik 135 gesprekken. En die heb ik ook nodig... Om niet één, niet twee, maar 10, 20, 30, 50, 80 keer iets te horen. En pas daarna durf ik het op te schrijven. Dus die elementaire twijfel, die zit, die zit in mij. Uh, dus als het en, gaat over. En, en, maar heb je dat dan nu nog bij de prooi? Stel voor, je leest het nog een keer terug. Dat je denkt bij zelf, ja, ja, absoluut. Nou, nee, kijk, kijk. Hoe dat dan werkt, is dat uh, toen ik eraan begon, uh, ik had Rijk mijn Groening leren kennen uh, bij het maken van een televisieprogramma in 2004... En dat is een fascinerende man. Dat is een briljante man. Dat is een, echt een fascinerende man. En uh, dat, dat kan je ook iets bevoorstellen. Misschien zo boven in die toren daar bij ABN AMRO. Uh, nou. En uh, toen um, hij uh, in 2007 aankondigde... Uh, we gaan de bank verkopen. Dat was op een donderdag. Ik weet nog heel goed. En op zondag, letterlijk drie dagen later... dacht ik, dat ga ik uitzoeken. Maar ik wist niets van ABN allemaal. Echt, nou ja, ik wist natuurlijk kennen ABN... maar ik had niet al bijvoorbeeld tien jaar lang als redacteur... Uh, ergens over die bank... ik had nooit, nooit me verdiept in het bankwezen. Uh, dus, uh, en dat nog steeds beschouw ik mezelf niet als iemand... die dat bankwezen nou zo verschrikkelijk goed doorgrond... of kent of begrijpt. En eerder had ik dat bij Ahold. Ik had nooit over kruideniers, uh, over die markt geschreven... over de retail of over de... ik beschouw me ook daar niet, niet, niet als een expert... Um, en dat heeft ook te maken met... Ik, ik kan me dat, denk ik, permitteren... omdat ik uh, ik ga er genoeg in om het voldoende goed te begrijpen... om me vervolgens te kunnen richten op dat onderwerp... wat me interesseert, namelijk dat leiderschap. Ja. En die mannen... Chronische over te spreken, want het zijn altijd allemaal mannen, witte mannen, nou, tussen de 35 en de 70, rechte economie, ja. bedrijfskunde of iets technisch, een bepaald type is dat. Maar je was dus uh, gefascineerd door die Rijkman Groening. Het begon met de fascinatie ja. voor Rijkman Groening en natuurlijk het gegeven dat zo'n icoon, ABN nou, Amro, sinds 1815, uh, hallo, uh, uh, uh, de voorgangers, uh, de bank, ja, dat dat verdwijnt, hè. Dat dat, dat was toen de boodschap. We hebben het, nou, dat heet dan een merger of equals, wordt het genoemd, een gelijkwaardige fusie. Maar het is natuurlijk gewoon een overname toen door de Engelse, het Engelse barclays. Dat was de aankondiging. En later werd het consortium, heb ik het geluk gehad dat dat helemaal escaleren en helemaal. Nou, maar, uh, ja, dat, dat, wat, dus dat, dat, is een interessant gegeven. Hoe kan het dat zo'n icoon, en eerder met Aholt ook zo'n icoon, dat die mannen daarbovenin, dat die niet in staat zijn, om de regie te houden over de, de koers, de toekomst van zo'n instituut. Nou, daar begint het mee. Ja, maar dan, want je zei, daar komen we misschien nog over te spreken. Uh, want ik heb voor jou daar een, een lied bij gezocht. Want dat werd ik geïnspireerd eigenlijk door hetgeen... want je hield bij Knevel van de Brink een nieuwjaarstoespraak vorige week. Oh ja, goed naar geluisterd. Dus zet je koptelefoon op. Ja. Uh, lieve mensen, ik ga voor uh, Jeroen Smit... De, ja, de onderzoeksjournalist en schrijver van de Prooi... en prestator uh, presentator van EZ op televisie... een nummer draaien van Stef Bos. Dreamin' on the way, dreamin' on the way Dreamin' on the subway, dreamin' the way Dreamin' on the way, dreamin' on the way Ik heb vannacht een droom gehad Ik heb weer iets geleerd Ik zag de wereld op zijn kop En alles omgekeerd De avond was de ochtend Ik werd wakker in de nacht en alle dingen dansten voor mijn ogen en ik zag de wissel van de wacht, vrouwen aan de macht. De wissel van de wacht, vrouwen aan de macht. Gering was gevallen voor de wet van vrouwelijk schoon. De generaal die bracht alleen nog maar de kinderen naar school. Geen vrouw achter de schermen meer, geen man als marionet. De koningin had met gevoel de koning mat gezet. was was mooier dan ik dacht, wat ik zag vannacht. Ik zag de wissel van de wacht, ik zag de vrouwen aan de macht. Nee, vrouwen zijn geen engelen, dat hoor je niet van mij. Maar alles moet veranderen, en het wordt... Langzaam tijd voor Wissel van de wacht Vrouwen aan de macht Het was mooier dan ik dacht Wat ik zag vannacht Ik zag de vrouwen aan de macht Wat een mooie toekomst Vrouwen aan de macht Ze nemen ons uit eten En betalen het gelach En wij luisteren en lachen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 Ik zag de vrouwen aan de macht. Ik zag wissel van de wacht. Ik zag de vrouwen aan de macht. Jim and I'm in a een Jim and I'm in a way. Jim een I'm in a a subway, Jim and I'm in Ja, deze plaats van Stef Bos draai ik voor Joost Smit. Ja, ik, ik, ja, vrouwen aan de macht. Klopt. Ja, ja en dan hebben we het over vrou echte vrouwen aan de macht. Dan hebben we het niet over Gerrit Zalm... met zijn schitterende nee. act voor ABN AMRO. Ja. Uh, goed gekozen deze plaat? Ja, geweldig. Leuk. Ik ken hem niet. Ontzettend leuk. Ja, maar, geweldig. Ik ben wel een fan. Hij uh, heeft een prachtige stem. Heerlijk. Heerlijk. Goed om te luisteren. Maar wat, want jij zegt, die fascinatie voor mannen. Je zegt, het zijn altijd mannen tussen de 50 en de 70. Ja. Uh, en ik zag jou bij Knevelen van der Brink ook pleiten voor het feit van... ja, het moeten eigenlijk vrouwen zijn. Of in ieder geval mannen met een vrouwelijk karakter. <tie> Wat zou dat veranderen? Nou, um, we hebben het net even gehad over een gebrek aan diversiteit. Dus de, de, de, de, uh, er is een bepaald type man, want het gaat, diversiteit is niet per se alleen maar biologisch man-vrouw... maar een bepaald type man wat, um, ja, wat aan de macht is. In het bedrijfsleven, in onze economie, in, maar ook in de politiek. En dat is een, um, een, een slimme man. En er is helemaal niks mis mee met die man. Hè? Even. Maar ze zijn heel dominant. En het heeft ook goed gewerkt in de 20e eeuw. Het zijn mannen die werken top-down. Ik weet het beter. Weet je waarom ik jouw baas ben? Omdat ik het beter weet dan jij. Dus ik leg er nog één keer aan jou uit. Uh, rationeel. Nou, ik heb net al wat kenmerken ervan gegeven. En nogmaals, er is niks mis mee. Maar... Uh, zij werken vanuit het model van... we leven in een wereld van markt en strijd. Het gaat allemaal over winnen of verliezen. Het gaat om competitie. Het gaat om ieder voor zich, god voor ons allen. Het gaat om... Nou, en dat model, daarvan vraag ik mij af... Het is goed, goed geweest in de 20e eeuw, maar is dat ook het model dat ons in de 21e eeuw verder gaat helpen? Dat is eigenlijk de essentie van mijn zorg. En ik begin steeds meer te geloven, van overtuigd te raken, dat dat niet zo is. Um, en sommige mensen vinden die dan naïef, maar ik geloof dat er nog een ander model is. Een beter model. Een model waarin samenwerken en verbinden centraal staat. Ja, dan zeggen mensen: ja, dat is flauwekul. Dit is een apenrot. Het is allemaal een survival of the fittest. He, zo is het nou eenmaal. De een zijn dood, de ander zijn brood. Winnen, verliezen. Ik weet dat niet. Dat is inderdaad de werkelijkheid van die mannen. Die vinden dat ook leuk. En die, die zitten in dat systeem. En die denken ook dat dat zo is. He, ik moet de concurrentie te slim af zijn. Maar ik geloof dus dat er, uh, dat er issues op ons afkomen. Problemen op ons afkomen die zo enorm zijn. En daar, daar zien we al de contouren van. Of het om klimaat, gaat en om energie. Uh, komen, dat staat vast. Er komen 3 miljard wereldburgers bij. Uit China, India, Brazilië, Rusland. Die net zo rijk zijn. Die net zo kunnen en willen consumeren. Als wij nu doen. En het tempo waarin wij nu consumeren. Dat kan de aarde eigenlijk al niet aan. Dus als het dan, en dat zijn er anderhalf miljard. En dan komen er dus nog 3 miljard bij. Nou, het zijn zulke grote... En... Die gaan we oplossen. Die gaan we echt oplossen. Maar ik denk dat dat model van competitie daarvoor te traag is. Dat het uiteindelijk een ander model moet zijn. En dan gaat het dus over verbinding, samenwerking. Nou. En ik denk dat een ander type man, maar vooral ook vrouwen... Uh, van nature, je moet dat oppassen, je moet niet generaliseren. Uh, hè, het heeft ook met empathie te maken. In staat zijn om die verbinding te leggen. Die, no eh, om, die, die nodig zijn om te, om, om te leggen. En... Um, en, da en dat is dus mijn, mijn hoop uh, dat, daar, uh, dat daar een draai wordt gemaakt. En ik vind het mooi wat oh. Stef Bos zingt. zingt um, de, wissel, de wissel van de wacht. Het gaat ook gebeuren. De 21ste eeuw wordt de eeuw van de vrouwen. Nou, dat kan bijna niet anders. Kijk, ik zal uitleggen. Mijn, mijn, toen, ik, uh, toen mijn moeder zwanger was van mij in 62, meldde ze dat bij haar. Ze was onderwijzeres, lerares. Meldde ze dat bij, de, uh, bij het schoolhoofd en werd ze meteen ontslagen. Simpel. Ik geloof dat het zes jaar daarvoor is geweest, 1957, probeer je voor te stellen, dat is nog maar vijftien jaar geleden, dat vrouwen uh, volgens de wet verantwoordelijk werden voor hun eigen daden. Daarvoor, als een vrouw een ruiting gooide, werd de man erop aangesproken. Doe daar eens wat aan. Even, nou, hè, dus, uh, wat je dus ziet, en nu komen er meer vrouwen van de universiteiten dan mannen, met maar betere wat, resultaten. Wat gaat er veranderen? Nou, Wat ik, kunnen vrouwen beter? Hoe gaat de wereld er anders uitzien als vrouwen denk, aan de macht zijn? Ik denk dat vrouwen uh, en in combinatie met die mannen, want alleen maar vrouwen, laten we dat even, hè, alleen maar mannen, er ja, ja. zijn, en ik geloof dat Nelly Kroes dat grapje al eens heeft gemaakt, hè, Lehman Sisters. Nou, als Lehman Brothers, Lehman Sisters had gereden, volgens mij was het dan ook een puinbak geworden. Hè, acht vrouwen in de raad van bestuur, volgens mij is dat ook niet. Uh, het gaat om de mix, het gaat om de combinatie. Um, en uh, die, dat type leiderschap waar ik dan die fantasie over heb... samen met Stef, maar is dat dat een leiderschap is wat niet alleen maar uitgaat van het gevecht... maar wat open staat voor het bundelen van krachten. He? En uh, waardoor, uh, denk ik... een aantal innovaties en vernieuwingen... die we hard met elkaar nodig hebben... tot stand kunnen worden gebracht. Bij wijze van spreken, stel je voor, fantasie... dat dat soort leiderschap in de grote energieconcerns... dominant gaat worden. Shell, BP, Exxon, noem maar op. En dat daar op een gegeven moment... een soort besef begint te ontstaan van... oké, okay, we kunnen nu doorgaan met deze red race... en de laatste fossiele brandstoffen uit die aarde trekken... en verbranden... en met alle consequenties voor het milieu. en we het allemaal, Maar misschien moeten we nu eens een keertje bij elkaar gaan zitten... en een plan gaan maken van luister eens... dat kan dus niet. Dat, dat, dat. We moeten nu iets gaan doen met uh, zonne-energie bijvoorbeeld. Nou, dat is wel eens uitgerekend. De energie die we van de zon krijgen... een half uur is genoeg... om de totale energiebehoefte van de aarde van een jaar... Te voorzien. Ja. Zoveel, nou, daar kan je dus iets mee. Ik sprak een tijdje terug. Hubble-okkels. Kwam ik tegen tijdens een congres. En die hield daar een verhaal. Zei van, we kunnen in principe auto's op zonne-energie laten rijden. Ja. Alleen moet je er, ja, er moet wel wat gebeuren. Dan moet dan, dan moet er hey. wel een draai worden gemaakt. Dus, maar zolang je in dat competitiemodel blijft zitten. Van wie heeft de hoogste koers? Wie maakt de meeste winst? Dan is het heel lastig om over overheen te kijken. En op een gegeven moment zeggen van, maar missie moeten we nu de krachten bundelen vanuit een groter belang. Het belang van toekomstige generaties die ook op deze aarde een beetje een prettig bestaan willen hebben. En niet in een gevecht om de laatste resources. Hè. Uh, als we zo doorgaan, heeft 40% maar, van de wereldbevolking een drinkwaterprobleem. Maar dat snap ik. Maar en, en je kan het hier in Europa uitleggen en ik denk ook nog wel ja, in Amerika, Amerika uitleggen. Maar ga dit eens uitleggen in China. Of in India? Nou, of in het Midden-Oosten? Tuurlijk. Dat, tuurlijk ja, of ik kom hè, ook wel ja. eens in Afrika? Dan ja. Hebben de vrouwen al helemaal weinig te zeggen? Nee, ik weet het niet. Mm -hmm. ik, ik, ik ben mm -hmm. er geen expert in. Ik, in. ik heb een jaartje in Indonesië gewoond. Dat stelt niet zo heel veel voor. Maar één ding heb ik daar wel geleerd. Aziaten, um, en dat is een generalisatie opnieuw... maar ik geloof dat dat in China ook wel een gegeven is... Die, die kunnen heel goed op de lange termijn denken... En die denken aan de kinderen van de kinderen. Het, het, het duurzaamheidsdenken in China... Hè, dus de, de, de, de, de, de steden die daar gebouwd worden... Uh, dat, is, dat is duurzamer vaak dan wat we hier doen. Dus we moeten dat ook weer niet um, um, onderschatten, die potentie. En, en, en ik denk dat uh, wat daarvoor nodig is, dat is essentieel... is natuurlijk dat, dat burgers, consumenten, dat wij hier maar ook daar... tot het diepe besef komen dat we dat pad met elkaar op moeten. Ja. En dat diepe besef... Dat gaan we krijgen, daar ben ik dan optimistisch over, omdat we uh, door de online community met, die we met elkaar vol, uh, vormen, uh, uh, dat het allemaal transparant wordt en dat we ons gaan realiseren op een heel fundamenteel niveau: dat we onderdeel uitmaken van één systeem wat, waar alles aan elkaar verbonden is, uh, uh, en, en dat we ons daar ook moet, uh, over moeten gaan ontfermen. Uh, ik vind een voorbeeld, of een mooi voorbeeld. Uh, speelde drie, vier jaar geleden het drama uh, Rana Plaza in Bangladesh. Er stort een textielfabriek in elkaar. Verschrikkelijk, rampzalig. Er komen 1100 mensen bij om het leven die in die fabriek werkten. Binnen een half uur, denk ik, stond er op... Ik dacht dat het nu.nl was, misschien als teletext, maakt niet uit... een berichtje. Uh, de kleren die daar werden gemaakt liggen in deze en deze winkels. Nou, als je in zo'n winkel kleren koopt... Dan denk je, wacht even. Dus ik, hè, uh, Die de mede verantwoordelijkheid van. I, nou de... ja, dat begint dan. Dat is één keer, dat is niet genoeg. Maar als je dat vaker, dat soort berichten krijgt... en we hebben allemaal smartphones, we krijgen allemaal... dan op een gegeven moment dan hoop ik dat steeds, min, steeds meer mensen... burgers, consumenten, op een gegeven moment besluiten... ik ga mijn geweten nu niet langer meer belasten met het foute gedrag. Het foute aankoopgedrag. Want uiteindelijk is dat wat je nodig hebt. Dat dat... dat en dat zal dan een geweldige onderstroom, een nieuwe ja, uh, beweging in gang zetten. Die bedrijven dus ook gaan dwingen om op een andere manier hun zaken te organiseren. Dus er is hoop. Nee, er is sowieso hoop. Maar wacht, want als er hoop is, ga rustig verder. Want ik moet jou wel wat drinken aanbieden. Wat ben ik hier in de middag. Ja, wat je... wil je graag eigenlijk? Want je. Ja, wat, wat... wat kunnen we drinken? Misschien een uh, glaasje wijn. Een glaasje rood? Ja, lijkt me goed. Dan neem ik een biertje. Oh, dat is ook goed hoor, maar Wil je dat is juist ja, makkelijker. Anders moet het flesje open. Nee, dat maakt mij niet uit. Um, maar, want dan kunnen wij proosten op uh, de vrouwen. Hè? Ja. Want die, gaat, die gaan ons dan toch uh, de nieuwe eeuw in helpen. Nee, die, maar ook uh, de empathische mannen, hoor. Dus uh, is niet, het is niet per se ja, nee, maar... Want nee, je moet not. oppassen, hè? Want als je, je hebt ook vrouwen die gewoon mannengedrag gaan kopiëren... en uh, dan heb je ja. wel een, een vrouw in de raam van bestuur, maar... Toch op de vrouwen. Uh, want ik heb dan nog een vraag aan jou. Want men zegt ook wel dat het nu voor het eerst is... dat de uh, jonge generatie, dus uh, mijn kinderen, jouw kinderen... het niet beter gaan krijgen... Dan uh, wat wij hebben. En dat is voor het eerst dat een jonge generatie het niet beter gaat krijgen dan de uh, generatie daarvoor. Hoe, hoe zie jij dat? Ja, dat is dan volgens de definitie van economische groei. Mm -hmm. Hè, dus de, de welvaart eh, die wordt gemeten. Dan hebben we een BBP en dan hebben we een, een, een, een bruto nationaal product dat per ik. hoofd van de bevolking. En in die termen zou het beste zo kunnen zijn dat we een periode van hele kleine groei, misschien stagnatie, tegemoet gaan. Maar, maar dat is niet ook veel dat... denkomslag. Ja, maar ik vind, Omdat ik... mensen dat beangstigend ja, vinden. Maar ik vind... Um, uh, maar ook daar hoor, word ik ook wel voor naïef versleten. Maar ik zie toch ook de contouren van een economie... waar dat bewustzijn waar we het net over hadden... dat er een generatie opgroeit die zich realiseert... dat ze niet per se alles hoeven te bezitten. Wij zijn helemaal opgegroeid in termen van... ik moet mijn eigen huis en als ik een boot wil varen... moet ik gaan sparen om mijn eigen boot te kopen. Eigen auto. Uh, nou, alle bezit. Um, terwijl er uh, uh, uh, een systeem nu is... Uh, en da ook da daar is die online... omgeving weer zo fantastisch... waar vraag en aanbod op, bijna optimaal bij elkaar kunnen kopen. Dus waarom wilden we dingen bezitten? Eh, waarom wilden we een auto bezitten? Omdat we zeker wilden weten dat als je een stukje wil rijden... dat je erin kan gaan rijden. Maar inmiddels is er een systeem... hier in Amsterdam heb je er een paar... Green Wheels noem ik even als voorbeeld. Bij, bij mij in de Waartgasmeer... staat op bijna ieder hoek twee of drie van die autootjes. Online kan je die op ieder moment van de dag uh, bestellen... voor een uur of twee of drie. En uh, dat gaat eigenlijk altijd goed... Doe jij het? Ik doe dat regelmatig, ja. Je hebt geen eigen auto? Meer. We hebben ook een auto, maar we hebben ook een gezin. En, ja. we, maar we hebben één auto en um, uh, dat is meer dan genoeg. Um, maar wat ik... Het wat delen ik, wat ik wil, dus? Nou, het delen. Dus op het moment dat je daar wat ontspannender over wordt. Maar ook het delen van spullen. Ik heb dat voorbeeld inderdaad ook bij, uh, bij uh, het knedel van de Brink genoemd uh, vorige week. En ik heb het op mijn telefoon. Ik word bijna iedere dag krijg ik een berichtje. En laatst had ik iets, dacht ik, nou, nu kan ik helpen. En dat zijn mensen uit de buurt die dan iets vragen. Ik zoek schaatsen, maand 33. Heeft iemand ze leren? Kan ja. ik ze lenen of kopen? Ik zoek een box of ik zoek een picknickmand... of ik uh, een klopboer of weet ik veel wat. Nou, ja, dat ging zelfs ver als met het, het, uh, het voorbeeld van de spijkerbroek. Ja, nou, dus dat is dus ook, ook. Je hebt nou bedrijf... ook nou Nee, nee, nee, nee. Dat is alleen interessant voor mensen die hun spijkerbroek... maar vijf keer dragen. <laughs> ik draag ze tot ze versleten zijn. Uh, ik ben niet zo verschrikkelijk modegevoelig. Maar, uh, maar dat delen inderdaad, het concept... En dan ging het even over He, krijgen onze kinderen het dan slechter? Misschien volgens die klassieke ouderwetse rekensommen krijgen ze het misschien wel slechter, inderdaad. Minder groei. Wij hebben een periode van adembenemende groei. He, je bent van de jaren 70 weer van de jaren 60. Nou, we hebben echt, het is ongelooflijk mind-boggling, de groei die wij hebben meegemaakt in allerlei opzichten. In, in, he, ik geloof dat in de jaren 60 we gemiddeld 40% van ons inkomen aan voedseluitgaven. Dat is nog, dat is 12% om, he, om maar een voorbeeld te noemen. Dus we hebben dat in die termen gaan onze kinderen het misschien wel minder krijgen, maar. Stel nou dat ze in een samenleving terechtkomen die gaat delen. Misschien hebben ze dan wel veel beter. Dan is het dus veel minder je eigen dingetje... en beschermen en vasthouden en vanuit een zekere angst. He, vanuit... Maar als je dus in een open samenleving in staat bent... om uh, met elkaar werkelijk te delen... en uit te gaan van het, van het gebruik in plaats van het bezit... En dat werkt ook echt. Dat werkt ook. Dan krijg je ook, dat, dan krijgt dat gemeenschapsgevoel krijgt weer een geweldige boost. Ik geloof er ook in. Hè. Ik merk ook, dit zijn alle initiatieven, uh, dat, uh, moeten wij niet met elkaar een windmolen uh, neer gaan zetten? Moeten we niet met elkaar, ja. nou, en dat. En dan opnieuw is dat online weer mogelijk. Hè? Wat was er nou twee jaar geleden ook iemand die... me, eet? Geweldig. Die zat ook ergens in een televisieprogramma. Die kon heel lekker koken. En de buren dachten, wat ruikt het toch ja. altijd lekker hier? Nou, en dan komt daar vandaan. Nou, dan zegt hij, ik wil best wat extra porties doen. En inmiddels, iedere keer als ze extra porties heeft... dan weet de buurt ook online van nou, er liggen... en dan gaan bellen, wordt er aangebeld. Ja, het wordt lastig om belasting te innen. Hè? Dat wordt dan een ingewikkeld verhaal. Hè? Maar, want... Er komt een hele nieuwe... Maar ik denk dus dat daar een hele nieuwe economie ook gaat ontstaan. Van maar maak de delen je geen van... zorgen over je kinderen? Nee, ik maak me geen zorgen Maar over. als je dan het hebt over klimaatverandering, ja. het opgaan van de ja, maar ik ben een optimist. of uh, de een... 3 miljard ja, mensen die tuurlijk. erbij komen... die ja. Ja. ook ja. willen consumeren. Ja, en, en ik ben dus een optimist. En ik geloof dat dat op tijd allemaal tot ons door gaat dringen. En dat we een grofweg nu een periode van 20 jaar hebben... om wakker te worden daarin. Omdat bewustzijn, wat, wat, wat een enorme vlucht neemt... Ik bedoel, twintig jaar geleden was er nog geen internet. Over twintig jaar. Nou ja, uh, en ik zie ook allemaal problemen en vragen. Ik weet niet of je het boek The Circle hebt gelezen... He, waarin een wereld wordt geschetst waarin alles, iedereen van alles weet. Het NSA-verhaal, want transparantie, internet zorgt ook voor enorme... Nou, uh, dus daar, daar zie ik ook echt wel weer andere issues. Maar ik ben een optimist. Ik geloof dat in het model wat ik net een beetje schetste... in het soort leiderschap wat we gaan, uh, gaan waarderen met elkaar... dat we op tijd in staat zijn om... Uh, om die draai te maken. En uh, uh, ja, verder te evolueren, eigenlijk ook als soort uh, uh, in staat zijn om, om te delen. Maar je zegt evolueren, we moeten vooruit. Uh, maar ik ga je toch ook een stukje terughelpen in de tijd. Want uh, je zegt van ja, we moeten delen. Wat we ook zeker moeten delen, is jouw muziekkeuze. Ah, Want ja, het gaat hard hoor, tijd. Ja, ik en zie ik wil het, ja. deze mooie plaat toch... Wil je het uh, toch even draaien? Ja, dan ja. wil ik de mensen niet onthouden. Ja, ik kreeg dat verzoek, krijg zo... ja. Ja, ja. Gaan ja. Hier, wat gaan we naar nou luisteren? Ja, ja dat, is, dat sluit iets minder aan bij het onderwerp. Dat, dat, dat heb jij heel maar, goed ja. gedaan vanavond. Maar ik kreeg het verzoek inderdaad van, je moet een plaat. En toen dacht ik van, wat voor plaat? Um, dat is een plaat die ik, ik een heerlijke plaat vind. Uh, en ik dacht van wie, uh, ik wil die mensen aan de andere kant die hier naar luisteren, wil ik iets geven. Hè? Muziek in dit geval. Delen. Delen, ja. En toen, en toen stelde ik mij zo voor, wie luistert ze nou op zaterdagavond om kwart voor één naar de radio? Dat moeten toch mensen zijn die of niet zo goed kunnen slapen, of misschien eenzaam zijn toch ook op een bepaalde manier. Veel eenzaamheid, anders sta je in het café, of lig je te rommelen in je bed, of lig je te slapen. He, dus nou, dus um, en toen dacht ik, en, en dit is een hele mooie plaat van een nog hele jonge L. Green. Het is dus uit 1973, taart of loon? We gaan luisteren. I'm gonna come back Ja, El Green. Met de, de hartelijke groeten voor alle eenzame mensen van uh, Jeroen Smit... <laughs> de onderzoeksjournalist en natuurlijk ook de schrijver van De Prooi... Uh, ja, ik uh, moet het eigenlijk even misschien kort samenvatten wat je nou hebt op... Uh, uh, dus de, de, de komende twintig jaar uh, gaan we een bewustwording meemaken waardoor we ja, gaan hoogelijk. veranderen. Ja, Dan krijgen we de economie van het delen en vrouwen of mannen met een vrouwelijk karakter aan de top. Hè? Zo heb ik het even samengevat. Geloof je het een beetje? Ja, ik geloof daarin. Nou ja, ik ja? ben ook een optimist. Ja, er zit toch niks anders op dan optimistisch daarover te zijn? Nee, maar je kan dan ook zeggen van ah, dat is nou ook naïef. Nee, maar ik denk ook dat het zo gaat. En wat je, die voorbeelden die je beschrijft... Uh, en ook als je terugkijkt in de tijd hoe snel het gaat... en hoe snel het kan gaan. Ja. Natuurlijk, daar word je optimistisch van. Dat kunnen, daar, daar kunnen we, we kunnen we die volgende stap gaan zetten. Ja, maar dat goed. Ik ook, ja, goed. Uh, want ja. ik wou het heel even hebben met jouw volgende stap. Mm -hmm. Want uh, uh, wat wordt wa, jouw volgende ja. project? Ja, ik wou dat ik daar nu antwoord op kon geven. Kan ik niet. Um, uh, en iets in mij snakt daar wel naar, zo langzamerhand. Heb, uh, want uh, aanstaande maandag verschijnt het boek uh, Giftig Krediet over de val van SNS Reaal. Ja, heb ik gelezen. Ja. Oh, heb je het al gelezen? Ja, mooi ja, boek. Ja, mooi boek? Ja, mooi boek? ja, geweldig ja maar het boek. is natuurlijk ja. ook eigenlijk een, ja, een vervolg op de prooi eigenlijk, toch? Ja, nou ja. Het, het, Had jij het een... niet willen schrijven? Uh, nee, nee, nee, nee. nee. Ik, ik, dat, dat past nu, het past nu ook niet. We hebben het gehad over mijn werkzaamheden in Groningen en allerlei andere dingen. Maar ik hoop wel dat, dat er weer zoiets op mijn pad komt. Dus de, ik heb dat nu twee keer uh, be uh, beleefd. Ik kan niet anders. Dat klinkt een beetje. Maar twee keer, zowel bij Aarhol als bij ABN Amro... ik heb het net over ABN Amro een beetje uitgelegd... het was onontkoombaar. Ja. Hè? En, en, uh, het lukt alleen ook om je ergens... je moet je dat proberen te voortzetten, Patrick... een jaar lang ergens in vast te willen bijten. Een jaar lang fulltime. Hè? Ja, maar, maar je maar... bent een monnik, wat dat betreft. Nou ja, je gaat natuurlijk heel, heel veel mensen spreken... Hè? want mijn waarheidsvinding is op het vragen aan mensen... wat is daar gebeurd, en dat verzamelen ik. En daar, op basis van al die testimonials... probeer ik tot één verhaal te komen. Maar dat lukt alleen maar als je echt wil weten hoe het zit... Echt, en dat maar... moet weer op een pad komen, zoiets. En moet dat dan weer zijn in een bedrijf? Nou, of de... kan het ook bijvoorbeeld nee, de... zijn in je eigen omgeving? Nou, Want er ja. is natuurlijk veel aan de hand in de wetenschap. Ja, ik zeg ja. het, het woord bijvoorbeeld zelfplagiaaf. Ja, uh, onder professoren. Ja. Uh, ja. ja, nee, kijk, dat zou ook kunnen, maar dat weet ik niet. Kijk, het is wel zo, en daar had je een gevoelig punt. Ik, vind het, ik kan me nu niet zo goed een voorstelling maken van nog zo'n boek. Ik heb nu twee keer een boek gemaakt hè, waarin dat leiderschap. Ahoold, A Allemaal twee totaal verschillende industrieën uiteraard, maar toch, nou dat is, ik, ik twijfel of ik dat nog een derde keer moet doen. En daarom zei ik net ook van SNS. ja nee, dat, dat is goed wat het andere wel, dat anderen dat doen. Maar wat waard? Nou, ja, ik ik heb toch al een paar ideetjes. Nou, je ik, je soms soms denk je, ik dat het... je bent, je, je zegt net zelf, nou kijk, als, als journalist moet je nieuwsgierig zijn, je moet het nieuws hmm. volgen, dus jij moet toch her en der uh, uh, uh, nou. dingen ontdekken, waarvan ik denk mezelf ja, hier zit veel meer achter. Ja, nou, daar gaat ik wel komen, denk ik. Maar, de, maar de, dat grote uh, alomvattende, die alomvattende fascinatie van dit ga ik uitzoeken. Dat is me de afgelopen paar jaar niet overkomen. Dat heeft misschien ook te maken met de prooi wat maar door is gegaan. Hè. Dus daar, daar ben ik constant mee bezig geweest. Uh, toen een heel stuk verfilming. Ongelooflijk is dat doorgerold en ben ik erop bevraagd. En, uh, wat natuurlijk ook heerlijk is. en, en ben ik ook komt blij mee tuurlijk maar, komt het weer. Ja? Zo'n zo project dat komt weer. Zeker, ja? Maak je ja. geen zorgen van dat je denkt bij Jezus, ik heb nou twee keer meegemaakt. Ik weet niet of het nog een derde keer gaat voorvallen. Nee, dat komt. Dat komt en dat kan iets heel kleins zijn. Dat hoeft niet en dat is ook iets wat je natuurlijk op een gegeven moment los moet laten. Want over dat enorme succes van De Prooi... waar ik het geluk heb gehad dat het boek uitkomt... op het moment dat de bankencrisis zo'n beetje ontstond... nou, dat had ik niet kunnen bevoeden. Ik had anderhalf jaar eraan gewerkt aan dat boek. En dat komt in oktober 2008 uit. En drie weken ervoor is die bank omgevallen. Lehman Brothers zegt iedereen... ha, het zijn die bankiers. En er worden er in no time 80.000 boeken verkocht. En vervolgens nog veel meer. Nou... Dat maak je mee en, en je realiseert je dat ga ik niet nog een keer zo meemaken. dan moet je ook even afstand van nemen. Maar nee, dat gaat wel weer komen. Ik maak me daar geen zorgen over. Ik ben daar uh, uh, uh, op een gegeven moment ook wel weer klaar voor. Dan komt dat gewoon, dan komt dat op je pad... Ben je onrustig al? Ben je hongerig? Nee, ik ben zeker wel... nou, begin, ja, nee, maar Ik vind het bijvoorbeeld ontzettend leuk nu is dat EZ, wat dan ook op mijn pad is gekomen een maand geleden. Door het... Vrijdag op Nederland 2. Ja, nou, maar door dat ongelukkige uh, uh, situatie dat de beoogde presentator, of tenminste iemand die er eigenlijk al een paar maanden mee bezig was, Hans Sibyl uh, Lebbes de Capatier, zo ziek is geworden. Dus opeens zaten ze met een probleem en. Ben ik gevraagd om dat te gaan doen. En ben ik ook weer even journalist eigenlijk. Ja. Ben ik ook op zoek en interview ik mensen en probeer ik antwoord te geven op de vraag wat leren we nou van deze crisis. En never waste a good crisis, dus kunnen we er iets van leren? En dan, en dan word ik weer even journalist en dan en in die zin denk ik van ja, dat is toch wel het allerleukste. Vragen stellen weer en, en het uh, proberen tot een verhaal te komen, tot een, tot een, tot iets, tot een analyse, een duidend verhaal. Een, Constructie nee. Dus in die zin uh, daar zit ik nu middenin. Hè. Ben ik nu, uh, we hebben nu twee afleveringen gehad, worden er nog twee gemaakt. Dus dan, ja, dan proef ik wel weer even die. die uh, ja, dan word ik wel weer even daarmee geconfronteerd. Maar meneer de hoogleraar journalistiek, zijn we hmm. vandaag dan tot een uh, consistent verhaal gekomen? Of wij vandaag hier ja, in dit uurtje uh, tot een consistent verhaal zijn gekomen? Uh, ja. Waar twijfel je over, Patrick? Het is veel. Wat is veel? Er is veel gezegd, er zijn veel vragen gesteld... maar veel, veel, veel, veel meer vragen zijn niet gesteld. Dat is altijd zo, toch? Dat, uh, uh, heb jij er spijt van? Nee, spijt niet. Het enige waar ik spijt van heb is dat het geen... wat is het dan, zomer of wintertijd wordt dat we nog een uur langer door kunnen... Ja, dat wordt saai hoor ja Jawel. ik heb we hebben toch dus een hoop is een hoop voorbij gekomen is het al die tijd dan ja het is nog uh, we hebben nog we hebben nog drie minuten oké okay. En ik had nog één, nou ja, ik had nog legio onderwerpen, maar ik zal deze dan nog even aanroeren. Want ik keek ook naar jou bij uh, vijf jaar later, mm -hmm. bij Jeroen Pauw. Mm -hmm. Daar zat je met twee andere economen, of ik, ik mag jou geen ja. noemen dan. Maar jij had het, oh, zij hadden het over je moet beleggen, want in, uh, nu instappen in, in AX of nu in goud en zilver, ja. vooral, vooral ja. zilver in Wildhouw. Ja. En jij zei nee, een tweede huisje. En niet als belegging, maar gewoon om te genieten. Ja. Of ga op reis. Ja, nee, ik heb een simpel filosofietje. Ik heb een paar keer mijn vingers ook gebrand en geld verloren. Uh, ik heb nooit echt serieus belegd. Ik vind beleggen niet leuk. Ik kan het denk ik ook niet. Um, maar jij bent een man van het genieten. Nou ja, kijk, wat, wat, de simpele notie die ik daarover heb, over geld... als je geld hebt, uh, doe er iets mee waarvan je zeker weet dat je ervan geniet... En dat kan inderdaad zo'n tweede huisje zijn. Met een gezin met een paar kleine kinderen is dat iets waar je echt van geniet. Uh, maar je kan ook van kunst houden of van wijn. Of van iets wat een hobby of gitaren. Nou, zorg ervoor dat je alles van gitaren weet. Investeer je geld in gitaren. Dan heb je ontzettend veel plezier van die gitaren. Of van die wijn of van die kunst of van die paarden, whatever. En als je het goed doet, dan is er ook nog een redelijke kans... dat je zo'n goed oog ontwikkelt voor dingen. Dat, dat iets op een gegeven moment na verloop van de tijd ook nog meer waard wordt. En dan heb je ook nog een beetje rendement. Waar zet ik jouw geld dan in? In welke hobby? Nou, in zo'n tweede huisje. Ah. <laughs> Ik heb dat ook vijf jaar geleden, want dat was de vraag van Jeroen Pauw ja. toen... in 2008, die dus nu terugkwam. Wat heb je gedaan met die ton? En zij zeiden: van Nou, ik stop het en ik stop het daar. Wat is dan het rendement? Ze hadden een plus. Hè. Willem Middelkoop had plus 13 en Peter-Paul de Vries had zelfs plus 100 of zoiets, 200. Enorm rendement. En mijn rendement was negatief, want ik had het in een tweede huisje gestopt. Ik, het huisje was geen 100 meer waard, maar 87. Dus toen kwam dat eruit. En ik zei: Van ja, maar ik heb wel vijf jaar. In het, voorjaar, in het voorjaar, in de zomer, in de, op alle, in de weekenden... ontzettend veel plezier van het huisje. Dat is jouw rendement? Dat, is, dat, dat rendement heb ik in ieder geval. En ik hoef het niet te verkopen. Dus, dus in die zin... Hè, de, de... En wat is dan de wijze les? Als je geld hebt, als je, als je met beleggen... De, de wijze les... mijn ervaring is dat je, dat, je, uh, dat je op zeker speelt... wat mij betreft, als je iets met je geld doet... waar je plezier aan beleeft. En vaak is het zo dat als je dat goed doet... Dat het dan ook nog, een, ook nog een financieel rendement oplevert, omdat je er uh, kijk op krijgt. En er zijn dus ook mensen die vinden het ontzettend leuk om te beleggen. Dag in dag uit daarmee bezig zijn, rekensommetjes maken. Uh, nou, dat is, als je er lol in hebt, moet je vooral gaan beleggen. Want dan heb je de, de lol van het belegging heb je dan in ieder geval. En misschien dat je er ook nog rendement uit haalt. Maar zoals met eigenlijk alles. Wat ik al zei, ik heb een paar voorbeelden genoemd. Dus, dus de, ja een lekker huis. Gewoon, we hebben ook een lekker huis in Amsterdam. Doe dan. iets waarvan je geniet. Zorg ervoor dat je in een lekker huis woont. Nou, ik heb in ieder geval uh, genoten. Ik weet dat jij in een lekker huis woont. Want je wil hier niet in dit uh, prachtige hotel <lacht> blijven slapen. Dat, en, ik gun het ja. je van harte. Okay. Maar ik heb genoten van dit uur. Uh, Dank voor en, uh, Ik wens jou heel veel succes de komende tijd met het vinden naar iets briljants. Zodat wij binnenkort weer een prachtig boek hebben of misschien wel een prachtige serie. Mocht je iets tegenkomen, laat het me weten. Zeker. Uh, Jeroen Smit, dankjewel en succes met al je bezigheden. Dank voor de uitnodiging. Dit was uh, de overnachting.